1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De federatieraad van de FNV heeft ingestemd met het pensioenakkoord... maar de positie van voorzitter Jongerius is ernstig beschadigd. Zoals verwacht stemde een meerderheid van de aangesloten bonden voor. Maar de twee met de meeste leden, FNV-bondgenoten en Abfa Cabo, stemden tegen. En die twee bonden hebben bovendien het vertrouwen in voorzitter Jongerius opgezegd. Bondgenoten voorzitter Van der Kolk beschuldigen haar van ondemocratisch gedrag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 Telefonisch spoedoverleg van de Europese Unie, de ECB en het IMF met Griekenland heeft afgelopen avond nog geen resultaat opgeleverd. Komende avond wordt er verder gepraat, heeft de Griekse minister van Financiën gezegd. Hij heeft te horen gekregen dat Griekenland meer moet doen om het begrotingstekort terug te dringen. Het is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor 8 miljard euro aan steun. Het weer vannacht in het westen, soms wat motregen. In het oosten blijft het droog. Overdag vrijwel overal bewolkt en soms lichte regen. Het wordt zo'n 19 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan de AWB verkeersinformatie Eén melding op de A59, os richting Zonzeel. Het is dezelfde als een uur geleden. Daar is bij knooppunt Zonzeel de verbindingsweg dicht door opruimwerkzaamheden. En dat duurt nog waarschijnlijk tot drie uur vannacht. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Wijsheid is volgens mij weten welke problemen zichzelf oplossen. Die dus geen aandacht behoeven. En welke problemen aangepakt moeten worden. Dat vereist volgens mij kennis van processen. Massa's hebben de neiging zich op feiten te focussen. Ik weet dat veel mensen erg goed zijn in waarnemen van feiten. Maar heel veel mensen leggen vaak de verkeerde verbanden. Lijkt onder andere tot complottheorieën. Met een hoop mensen de verkeerde verbanden leggen schiet ook niet op. Ik denk dat je daarmee niet tot wijsheid komt. Al dus Ad Boonman, luisteraar van Kazeluna. Die dit um, ge-emailed heeft als antwoord op mijn vraag. Wat is wijsheid? Ja, Als je nou spreekt over een wijsheid van de crowd, van de massa, dan moeten we toch ook weten wat wijsheid is. Dat is zijn antwoord. Een reactie op Facebook van Jos van Laar luidt wijsheid is voor mij om niet alleen de boek of hearts, het boek van ons eigen hart, zonder woorden te kunnen lezen, maar ook om vanuit deze woordloze liefde en wijsheid praktisch te handelen. Einstein zei let the heart be king and our logic the humble servant. Dat is wijsheid. Zo hebben we al twee prachtige antwoorden. Um, en eigenlijk is het tweede uur van Kazelonen altijd een soort van crowdsourcing. Want ik vraag u om te bellen met verhalen over uh, wijsheid. Wat is wijsheid voor u? En het mooiste is dat misschien inderdaad in de vorm van een verhaal... als u het een keer heeft meegemaakt of een dilemma heeft uh, moeten oplossen... of in een hele problematische situatie heeft gezeten... en dat u de wijsheid had of de wijsheid kreeg aangereikt... om er op een goede manier uit te komen... Dan is daar een verhaal over te vertellen. Belt u met 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazaluna tot twee uur. 0800-1121. Uh, ik volg ook Twitter. Hashtag Kazaluna. Um, en e-mail dus, dat blijkt. Wat is dan wijsheid? Schrijft Nora Schutte. Wellicht is wijsheid jezelf, de ander en de kosmos... met liefdevol mededogen en met open geest en open zintuigen... ter discussie stellen op basis van opgedane kennis... en verworven ervaringen. Dus ook daar zit dat idee in dat je jezelf wel onder de loep kunt uh, nemen. Er werd overigens ook getwitterd door Paul Ern Arnhem... dat hij het allemaal bolpraat vond vanavond in Casaluna over crowdsourcing. Hier was geen wisdom of the crowd. Die nemen wij uh, natuurlijk ook mee. En wijsheid wordt genoemd het vermogen om te weten dat je weinig weet. Wijsheid is weten dat je weinig weet. Precies. Of... Wijsheid, nou nee, enzovoorts. Laat ik beginnen met Vincent van Haaren. Goedenacht, Vincent. Goedenavond. Weet jij wat wijsheid is? Uh, nee, maar ik weet wel <laughs> dat... Um, ja, ik zeg het altijd maar zo. Uh, wijsheid en ervaring die liggen in elkaars verleden. Dat is misschien wel hetzelfde. Ja. Maar ervaring is weten hoe het niet moet. Kun je dat... Kun je dat... Toelichten, um, maar je gebruikt het woord ervaring. Dat is, dat is dan, uh, je moet het dus zelf ervaren hebben, er, ondervonden hebben. Dat is belangrijk, begrijp je? Ja, dat is de, nou ja, gewoon de, de, de levenservaring. Die uh, dus ja. op een gegeven moment, uh, ja, dat komt uh, vanzelf op je af, door dat je ouder wordt. En ja. dan uh, heb je natuurlijk op een gegeven moment, ja, in, in, in de loop van het leven doe je allerlei ervaringen op. Ja. En... Ervaring, zeg ik dus, is weten hoe het niet moet om dingen in de toekomst te gaan oplossen. Oh ja. Om die te gaan benaderen. Want wijsheid wordt altijd verondersteld: van, dat is iets van, nou, hè, dat is uh, iemand die zegt van, nou, je moet zus of zo. En die heeft uh, ja, ja. ervaring, hè? Ja. want wijsheid is gebaseerd op ervaring. En ervaring is. Overal vaak negatief, hè? in die zin van nou zo moet je het niet doen. Dus de volgende keer gaan we het op die manier doen. En daar ontwikkelt zich de wijsheid in. Um, maar dat betekent eigenlijk, zeg je met zoveel woorden, je moet fouten kunnen maken, durven maken. Je moet en, fouten. en daarvoor leren. Ja, dat is absoluut, uh, maar goed, dat is inherent aan... aan, aan, aan aan, aan de mensen en alle dieren. Ik bedoel, ik zie de mensen ook als een soort diersoort. Uh, je leert van je fouten. Dat hmm. wordt ook geaccepteerd. Uh, ook, ook binnen bedrijfskundige toestanden. Hmm. Uh, en dat is op een gegeven moment... Als je dat sublimeert, krijg je daardoor een soort wijsheid van. Hè, in de loop der jaren. Maar denk je dat niet wil dat, dus dat... niet zeggen hmm. dat jij soort orakel wordt in de toekomst ja. voor ja. welke problemen ik noem maar wat, nu uh, eurocrisis, uh, euromunt uh, hoe moeten we daarmee omgaan, dat je eens kunt zeggen oh, we moeten, dat, dat is de oplossing nee, je weet alleen hoe het fout gegaan is en dat kun je ook uh, analyseren hè, bijvoorbeeld met, met nou om maar even die eurocrisis aan te pakken je weet natuurlijk dat het helemaal fout gegaan is dat men dingen politiek gezien wilde doordrammen. Maar monetair gezien zei men, ja, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Nou, dat loopt, dus dat, dat had je kunnen aanvoelen dat dat toen fout gegaan was. Hè? En, en dat is fout gegaan, ook, ook nu blijkt dat. En dat komt gewoon omdat er binnen ondernemingen, binnen de politiek, uh, politieke partijen... Uh, laat ik zeggen, de oude rotten een beetje te snel van het toneel ja. verdwenen zijn. Ja, ja. Juist de ervaring is opzij gezet. Ja. Te vroeg en te snel en te gemakkelijk. Ja, laat ik zeggen, als je nou een die... voorbeeld noemt... Ja. Van, als je nu even naar 30 jaar terug gaat, zo, hè, de, de ja. jaren 70... dat ik mijn huisje kocht... Ja. in die tijd kreeg je op één inkomen een hypotheek. Want werd er geredeneerd, ja, de vrouw die, die krijgt straks kindjes... en uh, dan stopt ze met werken, dus dan, uh, dat tellen we niet mee. Dus jij krijgt maar op één inkomen een hypotheek. Nou, dat was een reële uh, overweging van zo'n bank. Ja. Nou, op een gegeven moment heeft, zijn die banken overstag gegaan. En die hebben gezegd: van nou. Nee, we, we nemen twee, twee uh, inkomens. Uh, om, om de hypotheekhoogte te bepalen. Dat heeft ertoe geleid dat de prijzen huizen konden stijgen. Want de mensen konden meer betalen. Dus de verkopers van huizen konden meer gaan vragen. Een paar jaar geleden is nog de Rabobank begonnen. met van. opa en oma. die kunnen ook wel garant staan voor een hypotheek. <lacht> Toen zei ik van, oh jee, dan gaan de huizenprijzen nog meer stijgen. Want de Rabobank dacht, nou dit, dan, dan, dan pakken we nog meer geld uit de markt, want opa en oma die gaan ook garant staan. Nou gelukkig is dat onzalig idee, idee uh, vrij snel verdwenen, want ze hebben zelf natuurlijk wel gezien dat het, dat te absurd was. Maar de ervaring van de oude bankiers. Hmm. He, als je die nu zou vragen, laat ik zeggen, uh, uh, Kalf, die was nog uh, onlangs uh, op de radio, een paar dagen geleden. Als je dat soort types uh, nu nog had gehad, dan hadden we nu niet in die bankencrisis ja. gezeten. Met andere woorden, Vincent van Haren, wijsheid is leren van de fouten die je in het verleden hebt gemaakt. Dat zeg ik. Fact, het zo... Ja, precies. Dat zo gaat we het samen. Ja. Hoe het niet moet. Heel dat goed. is dus niet zeggen weten hoe het nee. wel moet. <laughs> Nee, maar maar je gaat daar wel met een andere bagage in. Lijkt me een hele dat mooie is opening. En wat binnen alle laat ik zeggen, ondernemingen en ook binnen de politieke partijen. Ja. Ja. Je ziet binnen, als je de Tweede Kamer samenstelling bekijkt. dat is natuurlijk een hele jonge club geworden. Ze weten uh, ja, toch niet van alle de hoed en de rand, zou ik maar zo uh, even hm. zeggen. Dat is ook niet zo erg, maar het moet er niet te veel worden. Er moeten natuurlijk ook genoeg mensen zijn die op een gegeven moment zeggen... van, hé, hey, wacht even, yes, stop even, dat kennen we. He, want, laat ik zeggen, het verschil tussen een bedrijf en een onderneming... dat kent een Borstnee, Tweede Kamerlid, niet. He, die praten over bedrijven en ondernemingen alsof het uh, een en hetzelfde verhaal is. En dat is het natuurlijk niet. En we hebben geweldige problemen dus gezien doordat we van... ...bedrijven ondernemingen hebben gemaakt. He, bijvoorbeeld de, de Nederlandse spoorwegen. Dat was een bedrijf. Dat bedrijf... ...dat heeft als eerste doelstelling... ...het leveren van het dienst. He, het, het vervoeren van mensen via het spoor. En nu hebben we gezegd... ...nee, die moet allemaal maar privatiseren. Dus daar is een onderneming van gemaakt. En het eerste doel van een onderneming... ...is het maken van winst. Nou, vervolgens gaat zo'n nieuwe onderneming winst maken door het schrappen van lijntjes of uh, schrappen in de toestellen en dat soort dingen. En dan zegt de Kamer van ja, maar dat is niet de bedoeling. Ja, maar jullie hebben wel gezegd van je moet van een dienstverlenend bedrijf een winstmakende onderneming maken. Dus ook de politiek kan nog wel wat wijsheid gebruiken, maar dan zouden ze meer van het verleden moeten leren. Ik uh, Vincent, ik, de boodschap is heel duidelijk. Ik dank je wel. Gedaan. En een nacht nog. Hetzelfde. Via Twitter nogmaals hashtag Kazeluna, dan volg ik het ook. Wijsheid is een oude persoon leert je op basis van levenservaring... te oordelen over een situatie. Van um, Edwin van Laar. Volgens mij gebeurt het nog heel zelden, denken wij als jongeren... dat wij dat toch zelf allemaal veel beter weten. Maar het is wel een vorm van wijsheid. Wijsheid is nooit zeggen dat je mijn pacht hebt. Van Pom Zwart. Maria, nacht. Hallo, goeienacht. Hallo. Goedenacht. Hallo. Hallo. Wat is, Maria. wat is wijsheid voor jou? Inzicht. Inzicht. Waarin? Je moet inzicht krijgen. En van daarvan uit... kan je wijs handelen. Wat is inzicht? Hoe krijg je dat? Inzicht, inzicht dat heeft uh, ieder mens in zich. Alleen is het nog heel klein en heel nietig... Ja door je te ontplooien, door wijze boeken te lezen, bijvoorbeeld... Wat zijn voor jou... Kan je, wat kan, zijn... Je het, kan je het groter maken? Wat is een wijs boek? Wat is het wijste boek dat jij kent? <laughs> nou, ik, ik, ik, ik heb er zoveel gelezen. Ik kan, uh, nou ja... Uh, maar noem eens wat. Ja, nou ja, je, je kan bijvoorbeeld beginnen met... Uh, met, met de Bijbel, met de bakkabatkita. Daar kan je mee beginnen. De grote de religieuze teksten, de, waar, ja, waar mijn gast en, Maurits Krijvel, dat het eigenlijk ook al eigenlijk mee, mee aansloot. Dat er heel veel wijzigingen sp ja? Spirituele uh, boeken. Uh, je, je, je, je kan zoveel doen op spiritueel gebied, waardoor je in jezelf een, een proces krijgt. Mm waardoor de wijsheid in jezelf groter gaat worden. Is dat niet zweverig? Nee, helemaal niet, want we hebben het allemaal in ons. Alleen het is heel klein. Maar... Alles zit in ons. Hoe ben jij dat zelf gaan ontwikkelen? Ben je naar India gegaan of, of iets dergelijks? Dat heb ik allemaal gewoon in Nederland ontdekt. Oh. door de boeken te, te lezen? Daar ging je niet voor naar India. Nee? Je hebt de boeken gelezen? Het kan, het kan. Maar... maar Maria, kan je het echt uit de boeken leren... of is dat iets wat je toch in de interactie met mensen... Moet, uh... Ook erbij, erbij. Oh. ja. Het is een samenspel. Hm. Alleen, uh, het heeft ook totaal niks met, met geld en met de economie te maken. Het is een proces in jezelf. Ja. Waar, en en uh, waar leidt dat proces dan toe? Voor jou? Voor jou persoonlijk? Uiteindelijk tot, tot inzicht. Maar ben je dan bijvoorbeeld voortdurend gelukkig? Of ben je altijd harmonisch? Nee, of, o, o. Ik geloof niet dat je er gelukkiger van oh. wordt. Ik, ik denk soms bij mezelf... Uh, het lijkt wel of ik er ongelukkiger van word. Omdat oh. je veel meer gaat zien. Omdat je door de dingen heen kan kijken. En wat zie je dan? Dat zie je allemaal rottigheid? Ja, omdat je verder kan kijken dan, dan de gemiddelde mens. Jammer, jammer, en dan, nou... zie je, dan zie je wat, wat, wat er werkelijk achter alles zit. Wat zit er werkelijk achter alles? Ja, overal zit iets achter. Ja. Rottigheid. Vaak wel, ja. Maar dan, dan, zou, ik, dan zou ik toch liever maar dom willen blijven? Nou, of naïef. ik moet je zeggen, ik heb momenten dat ik denk van... Uh was ik nog maar zoals vroeger, dat ik het niet doorhad. Ja, zou ik ook, ja. dat zou ik ook prefereren. Want dan, dan die ja. wijsheid, word je alleen maar ongelukkig van en pessimistisch. Dat is toch helemaal niet... Nou, het was ook niet mijn bedoeling om gelukkiger te worden. Oh. Ik, wil, ik wilde in, in de sensie gewoon, gewoon weten waar het in het leven werkelijk om draaide. En hoe ga je dan nu met dat inzicht om? Ik ga er nu mee om... Uh, uh, uh, uh, ja, hoe ga je er nu mee om... Um, Blijf je dan liever de hele dag thuis, bijvoorbeeld? Nee, juist niet. Want het is, het is wel de bedoeling dat je gewoon uh, uh, uh, doorleeft... Tussen, uh, tussen alles en iedereen. Hm. Het is niet de bedoeling dat je daar ineens als een, een soort kluizenaar... Uh, nee, dacht ik ook niet. ...gaat worden, want, want uh, je, je moet het wel uh, in de praktijk brengen... dat... Dat risico zit er gewoon aan vast. Alleen het wordt, het wordt gewoon heel moeilijk. Hmm. Omdat de ander uh, het niet ziet, het niet weet. Um, en je staat er dan in je eentje, um, ja. sta je erin. Oké. Okay. Maria, dankjewel. je oh, wel. Jij, jij hebt, ja. voor jou voert de weg naar wijsheid langs esoterische teksten... en de, de wijsheidsboeken die al in het verleden verzameld zijn. Ik dank je wel. En ja. ik eh, blijf, blijf in bewegingen. Ja hoor. Ja? Dankjewel. Ja. Dag. Dag. Ik krijg, ik weet niet of dat een reactie op dit gesprek is... maar um, van Cornelis Zelenberg... deze uh, beetje gemene, venijnige Twitter... want dat kan allemaal op Twitter allemaal zo lekker genij, gemeen. Praten over wijsheid leidt tot slap gelul, Lex. Het is zoals liefde en geluk, koester het als het er is. Nu is het er niet. Waarom bel je niet even, Cornelis? 0800-1121. Dan kunnen wij ook met elkaar in gesprek. Dan mag jij uitleggen wat jij vindt. Tijmen van der Akker, goedenacht. Goedenacht, heer Bolmeijer. Ja, meneer van der Akker. De dorpsidioot van Kuinre. U bent een dorpsidioot? Dorpsidioot, ja. Waarom? Uh, omdat ik nou juist het voorbeeld ben van iemand die altijd onwijze dingen doet. Dat leuk. Ik heb u al eens eerder in een programma gebeld met de een uit de hand gelopen hobby. Ja. Dat is daar een mooier schoolvoorbeeld van. Maar het... ik heb nu een Dat... tekst gemaakt... naar aanleiding van uw vraag van voor, 12, eh, voor 1 uur. Ja. Wat is wijsheid? Ja. En uh, ik dacht uh, een redelijke definitie uh, te hebben gevonden. Dat namelijk? Nou, ik zeg... Wijsheid... Komt de dorpsidioot hoor, daar komt hij. Ja, ik zeg... Wijsheid is het vermogen om in een bepaalde omstandigheid onberispelijk te denken en te handelen. Onberispelijk denken en handelen? Ja, dus gewoon foutloos. In een bepaalde omstandigheid. Ik geloof niet in een absolute wijsheid die iemand in pacht zou hebben. Maar nee, okay. in een bepaalde omstandigheid de... kun je wijsheid aan de dag leggen. Precies, dus je moet, uh, je moet uh, nadenken als minister uh, Kees de Jager over uh, wat doen we nou met Griekenland, dat bedoel je. Daar en, moet je heel goed over nadenken. En dan onberispelijk handelen en denken. Kan dat, denk je, altijd? Kan, is, is, bestaat die wijsheid? Ik denk niet dat het altijd kan. Het lukt een heleboel mensen in een heleboel omstandigheden niet. Maar het lukt sommige mensen in bepaalde omstandigheden ook wel. Ja. He, dus het kan wel. Als je dus voor de kennis hebt en, en het vermogen om, om scherp en goed te denken... Hmm. En dan ook nog eerlijk te zijn en te handelen naar wat je bedacht hebt. En, en ja, dan moet er. Dat, dat, dat vind ik wijsheid. Nou, afficheer jij je als dorpsgek? Ja. Daar zit iets van de, de naar in, volgens mij die de dingen. Nou, die, zo lollig ben ik niet, maar wel, uh, ze hebben mij wel eens uh, aangeduid als de dorpsidioot. En daar kan ik ook weinig maar. tegen inbrengen. Maar waarom, waarom? Wat doe, je? wat doe je dan voor dingen waardoor je dat, waar dat uit zou blijken? Nou, ik heb je de vorige keer verteld in het programma van, uh, dat ik een, een hobby heb, timmeren. Die is uh, 30 jaar uit de hand gelopen. En ik ben er nu nog steeds in uh, aan het rondmodderen. En ik heb andere hobby's en bezigheden. En het is eigenlijk allemaal een beetje uh, fout gelopen. Dus oh. ik heb de hoop nog niet opgegeven, overigens, dat ik beter leer denken. Is er wel eens een situatie geweest, zo'n moeilijk omstandigheden, waarin jij wijs hebt gehandeld? Nee, ik kan me er zo gauw niet één voorstellen. Ja. Er zal ongetwijfeld één geweest zijn, maar ik, het schiet me niet te binnen. Kan je nagaan hoe moeilijk het is? Ik ga het nu aan iedereen vragen. Iedereen die belt, die ga ik vragen. Noem mij een situatie waarin je wijs hebt gehandeld. Ja, dat maakt ja. het wat concreter. Voordat, nou, voor... Misschien deze reactie, om toch te bellen naar K. Dat, dat iemand er nog wat mee kan of zo. En ja. dat ik toch eens heb nagedacht over een concreet ja. gegeven. Wat is wijsheid? Goed, ik dank je. Ik wens je nog een goede nacht, Tijmen. Bedankt, leuk. Dag. Dag. Um, Wijsheid is volgens mij inzien dat je niet alleen wijsheid moet nastreven. Anders wordt het leven zo saai. Dat is een, een Thijs die uh, dat twittert. Kijken of er via e-mail al dingen binnenkomen. Uh, vragen stellen is wijsheid. Schrijft Rob van Geels. Oh, die moet ik eerst even lezen, want dan uh, dat is dat, is, dat, is, dat is te lang. Marike, goeienacht. Uh, goeienacht. Hallo. Uh, voor mij is uh, wijsheid het vermogen. Te onderscheiden tussen wat heilzaam, schadelijk of neutraal is, zodat daar niet over getwijfeld hoeft te worden. En ik denk hierbij aan schadelijk aan uh, Gaddafi, alle mensen die uh wapens aan Gaddafi gegeven hebben. Want uh, Gaddafi is een onberekenbaar figuur. En als je die dan uh, wapens gaat geven... dan kan je er uh, van op aan dat die uh, vroeg of laat gebruikt kunnen gaan worden. En jij denkt dat ze dat dondersgoed goed wisten, de wapenverkopers en nou, de politici? Nou ja, je weet natuurlijk gewoon als je aan iemand wapens geeft... die, uh, die onberekenbaar is, dat je, dat je de kans hebt dat die uh, uh, op de verkeerde manier gebruikt worden... Hmm. En je moet natuurlijk helemaal, eigenlijk helemaal geen wapens geven. Dat is ook geen wijsheid. Maar wijsheid, want kijk, kijk dat onderscheid heeft maken... Het een schadelijk effect op, de, ja. op iedereen, op de geest van iedereen. Op de geest, op de geest van degene die dat zelf gegeven hebben. Op, op iedereen heeft het een schadelijk effect. Hmm. Maar dan, kijk, er is natuurlijk een verschil tussen het onderscheid maken... of iemand schadelijk, heilzaam of neutraal is... en het eigen belang dat mensen vaak hebben... en waardoor ze dan ingaan tegen dat wat heilzaam zou kunnen zijn... of dat ze iets volgen wat schadelijk is. Ja, maar dit is natuurlijk... je weet gewoon of het uh, zou dan moeten zijn... je weet dat het onberekenbare figuren zijn. Ja. En als je daar uh, wapens aan gaat geven... Ja, dat, dat uh, weet je gewoon dat het vroeg of laat... Uh misbruikt gaat worden. Deed jij altijd wanneer iets schadelijk of heilzaam is? Nou, ik ben er wel mee bezig om dat te proberen. Ja? Vind je dat moeilijk? Um, ja, vaak wel, want je bent gewoon zo gewend om alleen maar vanuit jezelf te denken. Noem eens een, kan je een situatie beschrijven uh, waarin je wijs hebt gehandeld... of juist niet wijs hebt gehandeld? Ja waarin ik wijs heb gehandeld of niet wijs heb gehandeld. Even denken, hoor. Ja, ja ik, heb, ik, ik heb dat vaak gehad. Ik heb in de terminale thuiszorg uh, gewerkt. Daar had ik wel vaak dingen ja. waarvan ik uh, dacht... nou, dit, dit is goed geweest. Of, uh, ja. Dus terminale thuiszorg. Je, je werkte bij mensen thuis die sterf, stierven. Ja, en dan krijg je natuurlijk altijd hele... Ja, dan krijg je gewoon uh, hele toestanden met families. Ja. Uh, bijvoorbeeld, ik had een keer uh, iemand die, uh, die de moeder niet uh, los wilde laten... en die zat een heel drama te maken. Nou, ik heb die persoon... Uh, uh, heb ik even gevraagd of ik met haar kon spreken. Nou, dat kon. En als je dan met zo'n persoon gaat spreken... en iedereen van de familie was bang voor die agressie... want ze zei, mam, je mag niet gaan en dit en dat... En toen heb ik gezegd van, ja, maar uh, waarom doe je dat? Je helpt je moeder helemaal niet op deze manier. Ja, maar ik sta zo machteloos, ik kan niets doen. Nou, toen zei ik tegen haar, dan ga je mij helpen. En uh, dan ga je gewoon nu bij je moeder zitten. Je houdt haar hand vast en laat haar rustig gaan. Want dan help je je moeder juist. Nou, en toen was die moeder overleden. En toen heb ik gevraagd of zij mij wilde helpen om haar af te leggen. En toen had zij een gevoel of ze een heleboel gedaan had. Nou, dat vond ik, dat, daar was ik zelf tevreden over. En ik, iedereen was er tevreden dat over. Vond ik, dus dat vind ik een heilzame daad. Ja, dat, vond dan, ik ook, dat vind ik ook een daad van wijsheid, zeg. Ja, vind maar een... dan, dat ik, daar kom je voor te staan. Ja. Maar is het dan een impuls waardoor je zoiets dan doet? He? Want het lijkt me een, het kan, een heel moeilijk moment. De emoties zijn natuurlijk heftig. Uh, ja, dat, of, of... dat komt dan in je op. Het is gewoon, een, je volgt je instinct. Het is niet zo ja. dat jij dat hebt bedacht of geleerd, maar je... Nee, dat heb je niet geleerd, maar uh, dat, dat bedenk je dan ter, op dat moment. Ja, ik vind het een prachtig voorbeeld, Marieke. Ja. Uh, dankjewel. Graag gedaan. Goeienacht. Dag. Nog. Dag. I've been feeling, I've been feeling, I've been feeling like you missed me around. I've been hurting. I've been hurtin', I've been hurtin', but there's no way out I've been hurtin', but there's no way out I've been a reeling, I've been a reeling, I've been realin' since the day you left Now I'm wandering, I'm a wandering, yeah I said I'm wondering how you've no regret I'm a-wandrin' It's so much better off without. I'd be better. Jonathan Jeremiah, Heart of Stone, is deze muziek. Heb ik even het berichtje van Rob van Geels kunnen lezen. Heel interessant als onderwerp. Uh, wijsheid Einstein zei ooit... Two things are infinite, the universe and human stupidity. And I'm not sure about the universe. <laughs> maar goed, die, dat vond ik wel geestig. Uh, schrijft ook dat, uh, dat naar nou zijn idee wijsheid je niet op school geleerd wordt. Terwijl het is vragen stellen vanaf je geboorte tot je omgeving er moe van wordt uh, boeken lezen... en je bronnen vergelijken om tot een conclusie te komen. Dat is volgens mij wijsheid. En zo zijn er nog weer uh, meer. Dat kreeg ik nou nog binnen via Twitter. Oh ja, deze is leuk. Wijsheid is jezelf te slim af zijn. Dat is niet eenvoudig. U kunt nog steeds bellen. 0800-1121. Tot twee uur staat deze lijn open bij Kaas van de NCRV. Betty Meijer, goedenacht. Ja, goede nacht. Ben jij wijs? Um, ja. Nou, ik twijfel, twijfel er soms aan. <laughs> maar in dit geval even niet. Nee? Uh, nee, ik heb uh, even een tipje... Ik heb even, even een klein tipje aan de wijsheid, uh, aan de wijsheid kunnen tippen, laten we het zo zeggen. Ik Hoe uh, heb je dat gedaan? Nou, ik heb namelijk uh, vier kinderen, allemaal volwassen mensen. En uh, op een gegeven moment ging het helemaal niet lekker onder elkaar niet. niet eh, dus uh, dan kwamen ze bij mij, ja, die heeft dat gezegd. En, uh, en wat vind je ervan? En, uh, bedoel, en dat ging zo al een tijdje door. Ze ja. zagen elkaar niet goed, al door aan, op- en aanmerkingen. En, en ik, heb dus, uh, ik heb dus vrijwel geen achterban meer. Dus, uh, zeg maar, uh, en uh, zij hebben geen pantus en geen ooms. Nou... Dus ik zeg, ja, jullie zijn op elkaar aangewezen. Ja. En dat jullie uh, eerlijk zijn tegen elkaar en op elkaar letten... dat heb ik ze hun half leven al bijgebracht. Maar dus dat ging maar door. En, en uh, toen had ik op een gegeven moment... Nou, wacht eens even. Um, ik ga ze allemaal opbellen en ik, ik zeg dat ik twee weken... dus 14 dagen telefoonstilte wil... Ik wil niet dat jullie aan de bel bellen. Ik wil niet dat er briefjes in de bus worden gegooid. Ik wil geen telefoon. Ik, zeg, ik wil even telefoonrust, stilte. Zo, jij, jij stapte ja. er even uit. Ik stapte er even uit. He, dus, dus figuurlijk en letterlijk. Ze konden ja. me niet meer bereiken. Ik denk, zo, dat is voor jullie dan een mooie test. Als ik er van het ene moment op het andere moment uitstap. Dan moeten jullie het ook uitzoeken. Dus nu ook maar even. Even een voorproefje. <laughs> He, dus. <laughs> ja. Nou, dat is een, ja. een karambol via de dood, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Een soort van wijsheid. Even, even, vanuit het, even wijzen op het perspectief van de dood. Dat dacht ik, ja. En dat toen? Wat, wat, wat leverde dat op? Het, het heeft zich gunstig uitgepakt. Echt waar? Want ja, ze gingen elkaar bellen. Want ik had ze allemaal apart gebeld natuurlijk. En toen gingen ze elkaar bellen. En zeiden ze van ja, wat is het nou? Wat, wat doet die moeder gek? Ja, is ze is niet goed of zo? Ja. Of is ze gedeprimeerd? Ja, dit kan toch niet? Ja, ze heeft ook gezegd niet aankomen lopen. Niet geen briefjes in de bus. En nou. En toen eindelijk mijn oudste zoon die zei van... Uh, ja, later nou maar. Je begreep het ergens. Ja, ja. En het is toch onderling, het is toch goed geweest. Want het is onderling nu veel beter. Dus, wat... Ja, dus, dus door, simpelweg door ze... De, maar wat, waarom hadden ze dan zo'n ruzie met elkaar? Of waarom... Over kleine rot dingen. Over kleine rot dingen. waar? De een, die een die had de glas te veel gedronken op een feestje. Die was er luidruchtig. En de ander had uh, geen boek teruggebracht. Ja. En snap je dit nou? En die andere kwam niet opdagen op het moment dat ze afgesproken hadden. Nou, dat soort dingen. Ja, een beetje gemolder. Dus dan dus zet je er eigenlijk iets, iets wat veel ernstiger is. Zet je er even ja. boven of ertussen. Waardoor eh, mensen dus dat, dat dan... Eh, ja, ja, goed, dan snap ja, dat snap je het wel. Dat ze denken van, ja, wat doen we nou onnozel? Hè? Als ja. dit echt gebeurt, dan hebben we elkaar toch nodig. Ja, dat vind ik wel een heel goed voorbeeld, zeg. Ja, toch. Nou, dan vinden we jou een, een wijze, wijze vrouw. Ik hoop dat het zo blijft trouwens bij die familie. Met jouw familie. Ja, vast wel. En, en pas je, wel. We je, hebben een lesje toch wel gehad. Ja, En dat je, weer, uh, nee, dat je nog een tijdje blijft ook. Ja, tuurlijk. Goedenavond. Goeie, goeie ja, Dankjewel. Dag. Dag. Niels Zelenberg. Uh, op Twitter heet het dan Cornelis Zelenberg. Maar nu weet ik dus dat je eigenlijk Cornelis hebt. Dag Niels. Hallo. Jij vond het niet zo leuk, ga, dit gesprek tot nog toe, of wel? Eh. Uh. De reden dat ik erop reageer is dat het in ieder geval iets met mij heeft gedaan, zou ik zeggen. Ja, oké. Okay. Een beetje niet terugkomen. Ik uh, je vond, vond, uh, je vond het oppervlakkig geleuter. Nou, ik, het mij in het eerst. Het was trouwens de eerste uur was trouwens voor mij de aanleiding om eens voor het eerst van mijn leven op mijn mobiel, mobiele telefoon een Twitter-accountje aan te maken. Dus uh, oh. ik heb ongeveer mijn eerste Twitter uh, verzonden. <laughs> maar ik vond. Uh, meteen, meteen, en meteen boosaardig. Wat, ik ga het nu opzoeken ook. Even kijken of ik dat kan vinden zo gauw. Dat gaat natuurlijk wel snel. Of weet je het zelf nog? Weet je wat ik ook een vorm van wijsheid vind, Lex? Ja? Dat je het inhoudelijke van het persoonlijke kan scheiden. Dus het was misschien inhoudelijk een vernederende tweet, maar ik, ik, ik koester grote sympathie voor Kazaloud. Dat weet ik, dat weet ik, maar <laughs> daarom kan ik je ook uitdagen. Wijsheid, uitzicht door veel te zeggen met heldere, compacte taal. Uw gast is onwijs, wat een ja, ongericht, ondiep geleuter. Ja, ik vond het eerste uur. Ik kon er werkelijk geen touw aan vastknopen. Echt niet? Ik heb meerdere tweets gezien. Ik, ik kwam ook het woord trendy, trendy tegen. Ja. Um, maar jij vindt het hele idee van hè, de, de crowd als bron van intelligentie en wijsheid en innovativiteit. Dat vind je onzin? Zo gek. Ik vond, het, is het? Ik vond het in ieder geval dat jullie gasten bijzonder weinig over te zeggen hadden, oh. over te melden hadden. Oh. Iets, iets wat bleef hangen, zal ik maar zeggen. Okay. En vandaar ook die tweet over uh, liefde en geluk, hè. Dit is vergelijking. Ja. ja, dat is een uh, la, latere tweet. Jullie hebben wel eens... Uh, hebben wel eens uh, ik zal het op jullie programma betrekken. Jullie hebben wel eens een gast en dan gaat het over een bepaald onderwerp. Komt wel eens voor. Ja. En dat ik, zeg uh, zal ik maar zeggen, drie kwartier ademloos zit te luisteren. Ja. En dat ik nou zeg, die persoon, die heeft in die drie kwartier werkelijk iets gezegd. Ja. Komt wel eens voor. Ja. En daar kan ik ontzettend van genieten. Ja, ja tuurlijk. Dat zijn iemand die wijs is en een wijsheid uit zich niet in... Uh, ja oeverloos kakelen met allerlei mooie ja. wetenschappelijke termen of zo. Daar, maar... zoek, daar zoeken wij natuurlijk eigenlijk in principe altijd naar. Maar ja, dat, dat, dat kan je natuurlijk ook niet altijd hebben. Maar nee, maar, is ook zo. Maar nu ik je toch aan de telefoon heb, maak ik het dan eens minder uh, oppervlakkig. Wat is voor jou wijsheid? Wat is voor mij wijsheid? Wijs, heb, genoeg... nee, maar, heb je het wel eens meegemaakt in een situatie of een ervaring... of een, of een probleem waarvan je dacht... ja, hey, nu heb ik wijs gehandeld of juist het tegendeel? Ja, ja dat, heb ik laatst, dat is grappig dat je dat vraagt. Ik heb laatst... Uh, ik heb laatst een aantal situaties uh, meegemaakt. Uh, die ik op een bepaalde manier heb aangepakt. wat effectief is afgelopen. Wat voor situatie? Nou, ik zal het, uh, het uh, voorbeeld noemen. Ik, ik woon hier in een flat. en er zijn hier uh, een half jaar geleden. ik woon op twee hoogst beneden. zijn twee, uh, buur, twee nieuwe mensen komen wonen. Dat ja. uh, bleken uh, hele vervelende. overlastgevende mensen te zijn. waarmee je geen redelijk gesprek kunt voeren. Okay. zeg maar asociale mensen. Ja. Die ook de neiging hebben, nou, ik, ik heb ze een paar keer aangesproken, dat werkt dan niet. Dat merk ik, daar worden ze alleen maar agressief van. En er uh, komen ja. allemaal dronken mensen uit de buurt uh, elke avond hier uh, bij die mensen aanlopen. Drugs, drank enzovoort. Nou, ik ben dan zo'n figuur, ik, ga dan, uh, ik pik dat niet. Ik denk, ik betaal geen uur om in de, in de herrie van andere mensen te zitten. En ik kan me niet met ze over praten. Dus wat doe ik dan? Ik heb uh, de woningbouwvereniging uh, contact meegelegd. Als het echt te erg werd, heb ik een paar keer de politie gebeld. Wat mij opvalt is dat die mensen, als die mensen mij op straat zien, en ze zijn bijvoorbeeld in een groepje, dan is ontzettend vervelend. Dan word ik uitgescholden voor nazi en uh, mm. NSB'er. En... Mm. Maar wat ik dan... Maar dat, dat is iets pas wat ik achteraf dacht. Kijk, ik ben nou zo, ik ga daar nooit op in. Ja. Dat is weer dat scheiden van, ik, ik gedraag me heel, heel afstandelijk, ook helemaal niet vervelend of zo. Ik zeg eigenlijk helemaal niks. Maar ik laat wel uit mijn daden merken dat als ze te ver gaan, uh, dan ga ik niet tegen ze lopen schreeuwen. Maar dan schakel ik de instanties in die erover gaan. En die, uh, die, die, die, die werkt gelukkig heel goed mee. Maar heeft het dat, dat probleem opgelost? Want dat, daar gaat het ja, uiteindelijk Het heeft om. het opgelost, ja. Het heeft opgelost. Af en toe is de overlast is verdwenen. Hm. En dat ze dan af en toe buiten nog eens een grote mond tegen mij opzetten, Dat laat ik dan dat uh, niet is meer. op een bredere. Maar dan denk ik, dat is niet, dat is een vorm van. Uh, ik heb geleerd dat het vaak heel goed, of dat het heel effectief werkt om je niet te verlagen tot het niveau van andere mensen. Dus het gaat je eigenlijk, wat cruciaal is voor wijzen, is het scheiden, zoals jij dat in ieder geval doet, tussen de mens en de zaak. Hoe zeg je dat nou eigenlijk? Wat wil je bereiken en wat is het meest elegante doel daarvoor voor Ja. Heeft het zin om terug te gaan lopen schreeuwen tegen mensen, terwijl jij weet dat jij eigenlijk in je gelijk staat? Ja. Dan kan je beter een andere weg zoeken. Dus een beetje uh, een stap terug doen van wat je eerste impuls is. Ja, tot tien tellen. Oké, ik vind het wel een mooi voorbeeld. Uh, nou, dan hebben we, hebben we het weer een klein beetje concreter gemaakt. Vind ik heel prettig. Niels, okay. dank je wel. Tot rustig, ja. nou, en, en blijf twitteren, hè? Ik zal eens kijken hoe het bevalt. Ja, ja, ja ik, <laughs> ik ben benieuwd. Ik, ben, ik ben kom je vanzelf tegen. Jo, ja. um, een andere Twitter. Wijsheid bestaat niet. Enkel onwetendheid. De mens zal altijd alles opnieuw blijven ontdekken. Kazaluna, even genuanceerd. Goed. Carla, goedenacht. Ja, hallo Lex. Met Carla. Ja, ik ben nog wakker gebleven. ja, maar dat... ik, ja Het is toch zo'n mooi onderwerp, maar... Uh, wat is wijsheid? Ik heb hier een boekje. Boekjes zijn voor mij hulpmiddeltjes. Oh, oh, oh je gaat toch de wijsheid toch niet uit een boekje uh, halen? Nee, nee, daarom zeg ik. Je moet even blijven luisteren. Yeah. Het zijn voor mij hulpmiddeltjes... om te gaan begrijpen wat eigenlijk wijsheid is. En dat is het inzicht in jezelf. Dat woordje heb ik al wel vaker gehoord. Yeah. En hoe meer je bij dat inzicht komt... ik moet eventjes vanuit mijn ervaring praten... toen ik in hele diepe ellende zat. Het hoefde voor mij niet meer, dus dan word je suicidaal. Ja. En vanuit dat suicidaal zijn... ging ik me afvragen, waarom is toch al die rottigheid? En toen ging ik toch wel aan Jezus vragen... kom me alsjeblieft halen, want het is hier allemaal prut. Het hoeft van mij niet meer. En toch is dat... Misschien heeft het meer geholpen dat ik niet suicidaal ben gebleven. Mm. Maar ging begrijpen in welke ellende ik zat. Kun je me nog een beetje volgen, hè? Nou, ik weet natuurlijk niet wat, hoe, waar jou, de problemen die jij hebt ervaren vandaan nee, komen. Nee, die problemen waren dat ik geen contact meer kreeg met mijn zusje. Mm. En dat ik dacht van, goh, dit en dat. Dus ik ging alles bij, bij haar neerleggen. Ja. Terwijl ik dus zelf eigenlijk ook mijn heel groot aandeel erin had. Ja, ja. Nou, en door dat inzicht te krijgen, ging ik denken... Oh, dat zit ik. dat zo in elkaar? Dus dat, dat, want, want dat doen we natuurlijk heel veel, hè? Als we een probleem hebben, dan is de ander altijd de schuldige. Ja. Maar je hebt het nooit zelf gedaan. Ja, maar, wij... is, maar ook. Wijs... Wijsheid is dus zelfkennis. Wijsheid heeft met zelfkennis te maken. En nu heb ik... Uh, je gaat beseffen, Lex. Je hebt kennis en inzicht. Kennis heeft dan weer met dat weten te maken. En dat inzicht heeft ook te maken met wat ik zo even zei. Met ja. het gevoel, met jaart. Ja. Als je dat gaat combineren... dan ga je beseffen wat dat ego eigenlijk allemaal doet. Ja. Dat is een hartstikke rottig ding hoor. Dat vind ik ook wel, ja. Maar hoe, hoe krijg je hem weg? Ja, je hem ja, maar dat heeft... Niet... ja, nou, Dan moet je in dat blad kijken van de NCRV. Dat heet Vier... En dan moet je lezen wat Arthur Jappen geschreven heeft. Ja, de schrijver? Die is, ja, die is hartstikke goed bezig. En hij maar... zou begrijpen als ik zeg... Vroeger zeiden ze tegen mij, onze Carla is een beetje anders. En nou ga ik begrijpen wat dat anders zijn ja, is. Okay. Want dat heeft hier allemaal meer te maken. Een beetje anders? Wat, noem jij, wat vind jij in jezelf een beetje anders? Ja, dat is als ik... Ja, dan ga ik nou beseffen. Wat, ga ik, dat is een mooie vraag. Dan ga je beseffen wat wijsheid is. En dan, hoe, dan kun je zeggen: Ik ben zijn. En als je weet wat zijn is, dan ga je niet meer oordelen. Hmm. Ja, oké. Okay. En Klaas Drupsteen, die zul je ongetwijfeld kennen. De collega van Casanova, natuurlijk. Ja, die heeft een heel mooi gedicht. En dat heet Geluk. En en dat, als, staat in, dat staat ook in het blad. Nee, nee, staat niet in dat blad. Maar Klaas heeft dat eens een keertje voorgedragen in zijn oh. uitzending. Oh, oké. Okay. En als je dat geluk in jezelf ontdekt... Maar, dat, maar soms kun je niet, niet eens alles om de woorden brengen, hoor. Ja. Want dat heeft dan weer met het gevoel te maken... Ik geef je wel een cryptische omschrijving. Als ik kan zeggen, ik ben zijn... Dan hoef je niet meer te denken. Want dan ben je zijn... Ja. Nou. En dat, dat is liefde. Zullen we het daar maar even mee doen? Dat is, nou, heb je mij een beetje gesnapt? Ja. Dat, maar dat, dat komt door je vraag, dat komt door die wijsheid. Dank je wel. Maar lees dan nou dat blad van aan ja, de... ja, dat ligt bij ons op de bureaus, ja hoor. Oh dan, nou dan ja. moet je appen. En, Ik zal het nou, opslaan. Nee, luister even, daar staat vooraan ook nog op vergeven. En als je niks meer te vergeven hebt, dan ben je wijs. Dank je wel, Carla. Nou, wel te rusten. Dank je wel. En ook mijn kusje, toch? Ja. Nou, nou, moet ik, nou, is het pas kwart voor twee, dus ik kan mij nog niet te bedden geven. Uh, G. Schuurman uh, e mailt Ik vond mezelf erg wijs toen ik besefte dat ik. a. mogelijk ietsje sneller was dan een slak, iets minder ijverig dan een mier, minder trouw dan een hond, het denkvermogen heb van een chimpansee, de liefde beleef als een koe. Kortom in weinig zaken anders ben dan de meest voorkomende diersoorten. Dat schiep een gevoel van oprechte bescheidenheid. Erg wijs. Van G. Immink, zie ik nu. Ja, soms staat er een andere naam als uh, adres... Dan de, dan de naam van degene die er gebruik van maakt. Dus dat kan ik niet altijd meteen zien, natuurlijk. Uh, Jos van Laar, goedenacht. Hi. Hallo. Hoi. Ja, fantastisch uh, onderwerp. Ik vond met name één moment heel erg leuk, als ik dat even mag melden. Ja, natuurlijk. Jij, Lex toch, Ja, dat ben ik. Hoi Lex. <laughs> Hallo. Met Jos. Uh, ik vond het heel leuk hoe je reageerde op die ene mevrouw die had het over wijsheid en dat ze er ongelukkig van werd. Ja. Toen dus zei jij, laat mij dan maar dom blijven. Ja. En daarmee zei je eigenlijk precies wat voor mij de essentie van wijsheid is. Namelijk, ik ben op zoek uh, naar een wijsheid die mij heel blij en gelukkig maakt. En dat ik vanuit dat... ...innerlijk geluk zeg maar ook andere mensen kan helpen en blij maken. En mijn visie op het leven is dat we allemaal hier zijn om gelukkig te zijn... ...en ook om anderen gelukkig te maken en om de wereld mooier te maken. Dus hopelijk kunnen we die rivieren weer schoon krijgen wat ze ooit waren... ...en de zeeën, de regenwouden toch in stand houden... ...waar die mooie medicijnen nog in zitten... ...waar wij misschien nog kanker van kunnen genezen. Het is dus een heel diep innerlijk weten... Uh, het is, maar het is een woordloos weten. Inzicht uh, betekent eigenlijk naar binnen kijken. Normaal kijken al onze zintuigen... Ja, ik neem aan, ja, ik, ik hoorde dat je ook wat van mijn quotes had voorgelezen. die ik op Facebook had gezet. Ja. Uh, over, dat was die, die mooie van. Uh, Einstein, dat is zo mooi toen ze de atoombom gemaakt hadden. Waar hij dus ook. Hij was een slimme man. En toen kwam we dus achter, omdat hij dus ook mee ontwikkeld had. en de gevolgen daarvan zag. dacht hij van: ik ben dan wel slim, maar ben ik wijs? vroeg hm. Einstein zich af. En hm. toen uh, kwam hij dus in zijn later leven steeds meer erachter. dat het hart. Het innerlijk, eh, onze compassie, dat dat eh, onze creativiteit, onze intuïtie, dat dat koning moet zijn en onze logica. Hè. Dus ook het gevoel voor andere mensen, dat je het, mee, het meevoelen kunnen met andere mensen. Ja, het respect voor jou, bijvoorbeeld de blijheid die ik voel als jij zei: ja, maar laat mij dan maar dom zijn, want ik wil namelijk wel blij zijn, weet ja. je wel. En dan het respect uh, voor elkaar. Ja. Uh, dus. Maar wijsheid, uh, dat zeg ik ook ergens anders op, uh, op uh, Facebook, Casaluna. Is eigenlijk uh, uh, uh, iets woordlozer. Toen ik die bijna doodervaring had, daar is dat mooie boek van Tim van Lommel over uh, geschreven. Heb, je, heb, jij, op, bij, heb jij een bijna doodervaring gehad? Ja, toen, uh, Wat gebeurde toen er? heb ik dus in, in, in, in hele korte tijd veel meer ervaren hm. uh, dan. Dan, uh, ...dan ik in de rest van mijn leven ervaar. Ik had pas ik om hulp gevraagd. En er was een jongen die zou autistisch zijn. En toen kreeg ik dus gewoon van tevoren al... ...en dat heb ik de laatste tijd. Dat is omdat, dat zij Einstein ook op een gegeven moment... ...gaat die intuïtie en, en dat hart en dat innerlijk... ...dat gaat heel sterk werken. En natuurlijk, ik bedoel ook nog een keer Koem Laude... ...in uh, uh, uh, uh, gezondheidswetenschappen afgezien. En mijn stand is wel goed, weet je wel, maar... Ja. Pas op het moment nadat ik die bijna doodervaring had, kon ik eigenlijk begrijpen, net als Einstein in het laatst van zijn leven, um, bedoel, hij heeft dan wel die atoombom mee ontwikkeld, maar was dat nou voor zo, zo... Het was wel slim, weet je wel. Hm. Maar was het echt wijs? Ja. En hij vond dus van niet. En toen is hij steeds meer ja, tot die uh, ja, hele diepe inzichten gekomen. En okay. ja, wat ik dus geleerd heb in die bijna doodervaring, is, is dat inderdaad, wat, wat, ze vroegen ook aan Einstein, wat is God? En dat is eigenlijk, Hij had er een heel mooi antwoord op. Hij zei, uh, dat is eigenlijk... Uh, uh, hij zei, ik geloof in de, in de God van dood Spinoza, niet spinazie, maar Spinoza, hè, die ken je wel, denk ik. Die ken ik. Die beroemde uh, filosoof. Ja. En die, dat ging dus over de natuurwetten. Dus het feit dat er een intelligentie is die mijn hersens gemaakt heeft... en in de gezondheidswetenschappen, in de geneeskunde... begrijpen we nog niet 1%... ...van onze hersenen. Dus die, die intelligente, ...het is een, een God is energie. En die intelligente energie kun je in jezelf... ...als liefde ervaren en als compassie. Daar heeft de Dalai Lama het ook over, weet je wel. Liefde en compassie zijn ook belangrijk. Niet alleen dat ik koemlaude in, in, in ja. geneeskunde... ...of in rechten of, of in natuurkunde... Misschien is het zelfs nog wel een beetje belangrijker... ...begrijp ik van jou. Nou, volgens Einstein is dus uh, het hart... ...en het hoofd allebei heel belangrijk. En ik hmm. denk... Want als je een heel goed hoofd hebt en daarnaast een heel goed hart, en vanuit dat hart met heel veel, een van mijn lievelingsuitspraken is: we zijn allemaal, een baby wil alleen maar uh, gelukkig zijn. Er zijn experimenten zelfs gedaan, die zijn te verschrikkelijk voor woorden psychologisch. Hmm. En dan zijn baby's, uh, hebben ze zonder liefde opgevoed en die baby's zijn overleden. Dus hmm. we zijn allemaal heel erg gericht, heel primair op, op liefde. En op uh, positiviteit. En. En. En. en uh, ja, op, op, op, op. Daar zijn we als. Wij willen allemaal gelukkig zijn. Ik hoef die wijsheid niet. Maar ik ongelukkig <laughs> van. Word, ik Goed. Op TV, weet je, ja, wel. je geeft het, het begrip gewoon weg. Voor het geluk. Nou, dat, maar dat vind ik ook een hele goede uh, richting. Jos, ik dank je wel. Ik ga nog maar even laat, verder, denk ik. Als je, als je zelf. Dus ik heb zelf uh, leren mediteren. Naar binnen gaan. En ja. als je dus op. op aan kijkt en met mijn foto dan kun je dus kijken hoe je. Dus onze vijf zintuigen zijn naar buiten gericht. Maar je kan dus leren ja. naar binnen te kijken. Okay. Dat is inzicht. En naar binnen luisteren. En in je hart. Ka in die bijna doodervaring, daar ligt zo. Zo'n schoonheid. Oké, okay. Jos van Laar, uh, Via Casaluna uh, Facebook kan je meer te weten. Maar kan komen. je gewoon meer leren van hoe je naar binnen kan gaan? Wij kunnen wel heel erg mensen bestelen en naar buiten gaan en de wereld vernielen. Maar respect en liefde en naar binnen gaan en zachtheid, Ik... daar kunnen we misschien nog iets meer van leren. Dankjewel en een nacht nog. Dag. Mevrouw van der Knaap? Ja, goedenavond. goedenavond. U heeft een Hallo. Ik wens je de wijsheid van de wijzen. Ja, bestaat hij. De wijsheid is van telkens te bezien. Ja. in sterren die naar verre paradijzen. te volgen zijn, maar niet te overzien. Je hebt, dat, is een, dat is een gedichtje wat je nu voorleest. Ja, dat lees ik nu voor. En dat is. van wie is dat? Van jouzelf? Nee, dat heb ik uit een. een, een, een weekblad gehaald, jaren geleden. Hm. Een weekblad voor de tuinderij. Ja. En mijn vader, die kende ook dat gedicht. Ja. En dat, was, dat vond ik zo leuk. Ja. En dat heb ik onthouden. Ja, ja. En ik vond het zo mooi. Lees het, nog, lees het nog een keer voor, want ik heb het niet meteen helemaal tot me door kunnen lees, laten dienen. Het is ook een beetje moeilijk misschien om te begrijpen. Ja. Uh, ik wens je de wijsheid van de wijze. Wat wijsheid is, valt telkens te bezien in sterren die naar verre paradijzen... Te Volgen zijn, maar niet te overzien. Hmm. Oké. Okay. Ja, dat is nadenken. En, en, en wat. Ja, nou, dat, dat heb ik dan nog even voor. Maar, en wat betekent het voor jou persoonlijk? Um, nadenken. Nadenken, ja. Gewoon? Goed blijven schap. nadenken, ja. Niet te niet gemak, niet te snel oordelen. Niet moeilijk. Ja. Gewoon bij de tijd blijven. Ja, goed. Kijken wat er om je heen gebeurt. Ja. Huh? Heel goed, precies. En dat, okay. dat, helpt jou, dat gedichtje helpt jou daar voortdurend aan herinneren? Ik vind, ik vind het een prachtig gedicht. Ja, ik ook, het is ja, natuurlijk. overdenking waard. En het ja. is ook een beetje naar de. Het van die verhalen vanavond. Maar ik laat het hierbij. Heel goed, ik, ik dank je wel. Dan wordt het me te moeilijk. <laughs> Oké, okay, dat geeft helemaal niks. Nee. Oké. Okay. Goedendag nog, mevrouw van der Knaap. Het allerbeste. Ja, dag. En het overdenken waard? Ik doe dat. Dag. Dag. Wijsheid is het vermogen om op basis van heldere denken... in combinatie met mildheid en ervaring op een integere, intellectueel eerlijk... dus wijze te zien wat in een gegeven situatie nodig is. Het heeft denk ik ook uh, iets te maken met het over de eigen schaduw... en het eigen belang heen kunnen stappen als de situatie dat vraagt. Dus vooral niet handelend op basis van een of ander heilig spiritueel boek... met beweringen waarvoor geen spat bewijs is. Die boeken bevatten doorgaans net zoveel wijsheid als verkeerde ideeën... die ook kunnen leiden tot het binnenvliegen van gebouwen. Met een smiley van Ron Pluim. Uh, Ieder Lansum, goedenacht. Uh, goedenacht. Hallo. Hi. Ik wou even teruggaan naar het begin, toen je die gast nog had. Ja, uh, ja. Uh, ik vind eigenlijk de uh, wisdom of the crowd vind ik een uh, contradictio in terminus... Oh ja. Want uh, ja, hoeveel weegt een koe? Dat is geen wijsheid. Nee, dat is kennis. En dat is kennis. En het gemiddelde van uh, sneeuwwit en inktzwart is grijs. Hmm. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een gemiddelde, maar het is geen wijsheid. En ik denk dat wijsheid. Ja, dan kom je toch bij namen als Confucius, Lao Tse, Boeddha, uh, Kant, uh, Spinoza werd al genoemd. Uh, Rousseau, Nietzsche, mm. noem allemaal maar op. Maar ook mensen zoals uh, Archimedes of Copernicus of Galilei. Mm. Uh, ja, dat zijn toch allemaal individuele mensen die diep in, de, ja, in hun bewustzijn en in de werkelijkheid zijn doorgedrongen. En daar hun visie op mm. hebben ontwikkeld. En dat is ja, haast de tegenovergestelde van de crowd, crowd, van de menigte of de zwerm. Dat is veel meer de, ja, uh, een individu die iets uh, weet, denkt ja. te dus hebben. Dus de echte excellentie van één persoon die... Ja, ja he, mensen die heel lucide zijn en, uh, en waar anderen dan uh, na verloop van tijd, kijk, eerst wordt zoiets altijd ontkend ja. en dan later wordt het belachelijk gemaakt en dan nog weer tientallen of honderden jaren later, dan zegt men, ja... ja. Dat ja, was, dat Ach, was dacht ik we eigenlijk altijd al. Ja. Uh, <laughs> ja. Zo gaat het dan in de regel. Maar dat zijn juist uh, de pareltjes in de mensheid. En dat is niet de crowd. Die levert kennis op, maar geen wijsheid. Nou, dat vind ik wel een erg helder, in ieder geval een zeer helder onderscheid, uh, Ide. Ja. En ben je, vind jij zelf dat je wel eens wijs bent geweest? Het is mij wel gezegd door anderen van jij bent zo wijs. En... Ja. En wat vind je dan zelf? Want dat, dat, is dat iets wat je zelf herkent? Of, of vind je daar, mag, je, mag je dat eigenlijk niet toegeven dat je dat zelf ook wel vindt? Ik denk dat ik dat bij wijlen wel ben als ik in contact met anderen ben... en uh, een bepaalde uh, visie ergens op loslaat dat mensen dan ja, soms wel eens even stil zijn... en zeggen, goh, zo heb ik er nooit tegen aangekeken, maar ik denk dat dit heel erg waar is wat je zegt. Is er een situatie die als voorbeeld zou kunnen dienen? Van, van, uh... Oeh, nee. Daar heb ik niet Lastig. zo een vind. Ik daar, uh, dat nou overval je me een beetje. Ik denk dat als ik daar een uur de tijd voor neem... dat ja. ik dan situaties kan, uh, ja. kan opleveren. Dat, maar, dat snap ik. Uh, ja. Niet zo... Uh, op afroep. Nee. En dus die, die, die wijsheid van de crowd, nee, daar, uh, daar geloof ik absoluut niet in. Althans, niet als we het wijsheid willen noemen. Nee. Nou, dat, dat, dat standpunt is heel duidelijk. Dus uh, uh, daar dank ik je ook voor. Want okay. alles, alles doet mee. Dank je wel. En nog één ding, ja? uh, nog eventjes helemaal in het begin, ja. toen had die gast die zei van ja, dat die mensen die dan niet naar de balie konden komen, want die waren dan, uh, ja, door de uh, handicap dat ze niet naar Amsterdam konden ja, komen. Ja. En uh, ja, en dat was dus lastig. En ik zat weer met de handicap, dat ik, omdat ik visueel gehandicapt ben, niet met uh, Computer overweg oh. kon en ik kon dus jullie weer niet bereiken. <laughs> en Die handicap, die ik ook wel lullig. <laughs> Sorry. Ja, ja. Dan, word je, dan heb je dan het gevoel. Want dan doen we dus een beroep, je bedoelt, we doen een beroep op Twitter hè? en ja. e-mail. En, uh, en, en, e ja. en daar kan je geen gebruik van maken. Nee, dat lukt niet. En als wij daar dus om vragen, dan word, voel jij je buitengesloten. Ja, absoluut. Dat is heel dom van ons. Ja, dat, dat, dat vond ik jammer. Dus uh, zodra dat nummer... Ik had het nummer al uh, eerder gebeld. Nou ja, vandaag... Uh, weet men, na ene kun je altijd bellen. Ja, dat, dus dat nummer. ik. Daar... Heb, en... ik ook, uh, heb ik ook op zitten wachten. Het was een beetje een experiment voor dat eerste uur. Zo van, laten ja. we nou eens luisteraars mee. Maar ja, ja. mijn excuses. Ja, nou ja, goed. Ik... ik wou het toch even kwijt. Ik vind het heel goed. Ik heb het gehoord. Dank je wel. Oké. Okay. Nou, succes. Dag, Ide. Dag. Dag. Tot slot, Darius. Heel kort nog even... Ja, ik heb hele korte tijd en ik heb hele korte verklaring over uh, wees. weesheid ja. en wezen iemand. Wat is? Uh, uh, <laughs> uh, ten eerste ik denk ik dat er uh, geen de, uh, definitie is van uh, weesheid, nee. maar er zijn wel suggesties daarover, denk ik. Natuurlijk. Uh, in uh, oude Iraanse uh, geloof, het is nog steeds, God is iemand die uit zichzelf getreden is. Hmm. Dus eigenlijk iemand die zichzelf zogenaamd uh, tot de complete mensheid uh, verheven... Ja. en uit zichzelf getreden. Dat, dat is een grote relativering van het zelf, denk ik. Vooral. Ja, precies. Ja. En uh, Zo iemand noem je God. Okay. En dat betekent tegelijkertijd is God. Ja, ja. En uh, totale uh, filosofie is gebaseerd op dualiteit. Hm. In het leven, of in het alles, dualiteit zien negatieve en positieve. Hm. En dat accepteren tot de grijze weesheid. Oké, okay. Darius. <laughs> Daar zullen we het even mee moeten laten. Oké, okay, dank je wel. Ik dank je wel. Fijn om weer ja. te horen. Dag. Dag. Want zometeen gaat het natuurlijk gewoon... dat is in de eerste plaats gewoon door op deze zender Radio 1. Morgen ontvangt Helco Span als gast Anja Meulenbelt... gaat het over de Palestijnse kwestie. Dit is de voicemail van Casa Luna...